Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD wil dat vanaf 2020 in de hoogste klassen van het VWO... alleen nog les wordt gegeven door docenten met een universitaire opleiding. Het is belangrijk dat leerlingen die worden voorbereid op een universitaire studie... les krijgen van leraren met dezelfde achtergrond, vindt VVD-Kamerlid Duisenberg. Volgens hem heeft in de bovenbouw van het VWO nu maar zo'n 60% van de leraren een universitaire opleiding. Hij wil dat de anderen zich laten bijscholen. Coalitiepartner PVDA vindt het VVD-plan sympathiek. En is het ermee eens dat er meer concrete doelen moeten komen om het onderwijspijl te verbeteren? Israël heeft opnieuw Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Aan het begin van de nacht kwamen 21 gevangenen aan op de westelijke Jordaanover en 5 in de Gazastrook. De meesten hebben meer dan 20 jaar vastgezeten voor de moord op Israëliërs. In augustus kwam ook een groep Palestijnen vrij. De vrijlating van gevangenen was een Palestijnse voorwaarde voor hervatting van het vredesoverleg met Israël. Bij de brand in een windturbine in Oldgensplaat zijn twee mensen om het leven gekomen. Boven in de turbine vond de brandweer gisteravond het lichaam van een monteur die sinds de middag werd vermist. De man was boven met drie collega's aan het werk in de machinekamer en daar ontstond door nog onbekende oorzaak brand. Twee monteurs konden zichzelf in veiligheid brengen, het andere slachtoffer werd op de grond naast de windmolen gevonden. De deelraad van Amsterdam-Zuidoost wil dit jaar geen Sinterklaas-intocht. In de raad is een PvdA-motie aangenomen... waarin het stadsdeelbestuur wordt opgeroepen af te zien van een intocht met Zwarte Pieten. Aanleiding is de discussie over de vermeende racistische achtergrond... van de figuur van Zwarte Piet. Stadsdeelvoorzitter Herma van Zuidoost, ook van de PvdA... meldt op Twitter dat hij de motie naast zich neerlegt. Hij wil wel een gesprek aangaan over de Sinterklaas-intocht. Het weer in het noorden nog een bui, verder vandaag droog met veel zon... en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 30 oktober, goedemorgen. Rusland zou tijdens de G20 gespioneerd hebben... via cadeautjes voor de deelnemers aan de top. Correspondent David Jan Godfraag vertelt er zo meer over. Amerika spioneert altijd en daar is volgens de verantwoordelijke niks mis mee... Blijkt tijdens de NSA-hoorzitting. Straks hoort u een verslag. We hebben het nog over de zware boete voor de Rabobank... voor de rol in het libor schandaal. De Nederlandse Vereniging van Banken reageert. We spreken de voorzitter. En over de schade aan imago van de Rabobank... praten we met Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep. Dan naar de VVD. Die partij vindt dat alle leraren in de bovenbouw hoorden... dat ze juist aan de universiteit moeten zijn opgeleid. En daar kan de minister van Onderwijs dan mooi op reageren... Het Bussenmaker is te gast na half negen. U hoort ook meer over dat nieuwe schaatspak van Sven Kramer. En laat Mark-Robin Visser nou vanochtend op het ijs staan. Jazeker. Het aftellen kan beginnen nog 100 dagen naar Sochi. En de weg naar Sochi gaat via Herenveen. Zo is dat. En daar hoort u dus vanochtend meer over. En ook muziek. Onder andere de Cardigans. Over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. De hoogste bazen van de Amerikaanse geheime diensten... hebben in het congres hun spionagebeleid verdedigd. Het hoofd van alle inlichtingendiensten, James Clapper... verzekerde de politici dat de diensten zich gewoon aan de wet houden. We do not spy on anyone except voor valid foreign intelligence purposes... en we werken alleen within de law. Do you believe that the allies have conducted... Or... At any time any type of espionage activity against the United States of America, our intelligence services, our leaders or otherwise? Volgens Klepper worden de Verenigde Staten zelf ook afgeluisterd door de bondgenoten. Het hoofd van de NSA, de dienst die in opschakel raakte door de onthullingen over omvangrijke afluisterpraktijken, zei later dat het niet toevallig is dat Amerika sinds de aanslagen van 11 september 2001 geen grote aanslagen meer heeft gekend. Er is hier in de U.S. 2001. Dat is niet door geluk. Ze hebben ons Ze Volgens de topmannen van de geheime diensten wordt er alleen gespioneerd als er grote belangen op het spel staan. Italiaanse kranten melden dat Rusland geprobeerd heeft de deelnemers aan de laatste G20-top in Petersburg te bespioneren. Dat deden ze met USB-sticks en opladers. EU-president Van Rompuy vertrouwde de gadgets die ze kregen niet en liet ze onderzoeken. Nou, daarbij kwam de spionage aan het licht. De brandweer in Oudgensplaat in Zuid-Holland... heeft een tweede doden geborgen naar de brand in een windmolen. Het lichaam van een monteur werd gevonden... in de uitgebrande machinekamer op zo'n 80 meter hoogte. Het was geen eenvoudige klus om daar te komen, al dus de politie. De brandweer die kon niet zomaar de toren in. Dus er is een speciale kraan gekomen... en een speciaal team van de brandweer. En gedurende de avond is uiteindelijk... het stoffelijk overschot gevonden van de tweede vermiste monteur. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Inspectie is inmiddels een onderzoek begonnen. De VVD wil dat in de hoogste klassen van het VWO... alleen nog docenten lesgeven met een universitaire opleiding. Dat, nu geldt dat maar voor iets meer dan de helft van de leraren. VVD-kamerlid Duizenberg vindt het belangrijk dat scholieren... die worden voorbereid op een universitaire studie... onderwijs krijgen van leraren die ook zo'n achtergrond hebben. We hebben gezegd we willen het niveau van het onderwijs over de hele linie omhoog. Dat is van basisonderwijs tot en met middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs. En de vlag die we willen planten is dat we dus voor dat VWO, voor dat wetenschappelijk onderwijs zeggen... daar hoort ook wetenschappelijke leraren bij. Coalitiepartner PvdA vindt het VVD-plan sympathiek. Maar het gaat die partij te ver om goed functionerende docenten zonder universitaire opleiding nu te verbieden... om in de hoogste VWO-klasse les te geven. Vlaamse schrijver Tom Lanois heeft de Constantijn Huygensprijs gekregen voor zijn hele oeuvre. De Lanois schreef onder meer ten oorlog en vorig jaar was hij de auteur van het Boekenweekgeschenk. De Huygensprijs is een van de belangrijkste erkenningen in de Nederlandse literatuur. De jury looft de taal van Lanois die kolkt en stroomt en de wereld geen moment rust gunt. Eerdere laureaten waren onder meer Willem Elschot, Louis-Paul Boon en Hugo Claus. En dan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. De gemeenteraad van Amersfoort heeft het overleden raadslid... Ramon Smits Alvarez herdacht. De PvdA werd vorige week doodgevonden in Spanje. Twaalf dagen nadat hij was verdwenen. De PvdA-fractieleider van de Amersfoortse raad... schetste Smits Alvarez als iemand die met veel passie werkte... alhoewel er ook wel eens moeilijke momenten waren. Hij had zo zijn streken en je was soms boos op hem, vertelden zij me. Maar echt kwaad op hem worden, nee, dat kon je niet. Dan zag je toch weer zijn passie en toewijding voor de Amersfoortse politiek. Vrijdag is er s'avonds ook nog een herdenkingsdienst in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Bij een brand op een boerderij in Friesland zijn ruim 300 kalveren omgekomen. Het vuur ontstond gisteravond bij een luchtinstallatie. Al dus de brandweer. Een kort is het was geen kortsluiting of iets direct te Alle isolatie die onder het de dakbeplating zit, ja, die brandt heel snel. En die veroorzaakt mij een hoog rookgetal, een hele breek. En daar ben de kalveren mij stikt. Maar de brand is ook wat asbest vrijgekomen, maar voor buurtbewoners was er geen gevaar dat asbest wordt vandaag opgeruimd. Dan kijken we voor u voor het eerst in de kranten vanochtend. En dan zien we dat de Rabobank op de voorpagina's... en op de rest van de pagina's toch de hoofdrol speelt. Het Nederlands Dagblad bijvoorbeeld. Dertig man ruïneerde de Rabo. Als we dan kijken op pagina vijf van de Volkskrant... zien we Triple A kwijt, Wielerpoeg kwijt en Reputatie kwijt. Al dus de krant over... De Rabobank. NSC Next ook de hele voorpagina eraan gewijd. Rabobank gold altijd als onkreukbaar. Degelijk, zelfs een tikje ouderwets. Gisteren kreeg de bank een miljoenenboete en trad de topman af. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe moet het nu verder? Dat is dan verder in de krant te lezen. Daarbij een grote foto van een paar jaar geleden... uit een reclamefilmpje van de Rabobank. Jochem de Bruin zou Rabo niet meer herkennen. Mm. Ondernieuws ook hoor, op de voorpagina's. Bijvoorbeeld op die van de Telegraaf. Spionage Russen via USB-sticks vereideld. En dan zien we een zeer kiekkijkende EU-president Van Rompuy. Wat gebeurde er nou? Die heeft uh, van de Russen, onder andere, ook uh, andere collega's van de G20-top destijds in Moskou, um, kreeg zijn cadeau. USB-sticks en uh, telefoonopladers. Waarom hij vertrouwde dat niet, heeft die dingen laten controleren. En wat blijkt, daar stond spyware op. Daar is dus mee gespioneerd. Of dat kon in ieder geval. En dan trouw opent met een uitzendbureau... dat onder meer KLM en andere bedrijven op Schiphol als klant heeft... En die blijkt dat het bedrijf blijkt systematisch de arbeidsvoorwaarden te schenden... van zijn Oost-Europese uitzendkrachten. Niet alleen krijgen ze te weinig betaald en werken ze te lang... ook betalen ze zelf te veel geld voor een illegale slaapplek. En nou blijkt het bedrijf ook nog een finalist te zijn... van de Amsterdamse Ondernemersprijs 2012. De kop over het artikel modelbedrijf blijkt uitbuiten. Tot slot... Nog even terug naar de Telegraaf. Brussel zet zichzelf te kakken, is de titel. Eh, behalve het vermogen van onze stofzuigers bepaalt Brussel straks... ook met hoeveel water we in Nederland onze WC doorspoelen. Als het aan de Europese Commissie ligt... komt er in de hele Unie een standaard-ecolabel... voor spoeltoiletten en urinewaars. Nou, wat mij betreft kan dit voorstel meteen door de WC. Al dus VVD-Kamerlid Verheij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Daar voor u hoorde u van, Prins. 16 minuten over 6 is het. We gaan naar Mark Robin Visser. U hoorde al even dat hij in Herenveen is. Ja. En waar ben ja. jij nu, Mark Robin? Nou, uh, voor de mensen die het weten: die kennen dat bord wel. Het staat hier heel groot op de gevel. De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Ja, waar zou dat bord nou hangen? Dat bord hangt natuurlijk boven de ingang van het Tiaalf Stadion in Herenveen. Waar uh, natuurlijk al uh, geruimde tijd hard gewerkt wordt, hard getraind wordt door uh, diverse deelnemers. We gaan vanmorgen kijken bij de short trackers. Want uh, ja, het is begonnen. Hè? Het, uh, het, officiële, het officiële aftellen uh, kan vanaf vandaag beginnen. Want het is om precies te zijn nog 100 dagen. Jawel. En dat betekent natuurlijk ook dat we bij de NOS... zo langzamerhand uh, ons een beetje moeten gaan warmlopen. En dan gaan ook uh, de wat sportievere verslaggevers zoals ik... zo langzamerhand een beetje in de houding komen. En uh, eens even kijken van, uh, wat er allemaal uh, te doen valt. Ja, en dan natuurlijk dat pak. Uh, vanmiddag is er een officiële uh, presentatie van de NS NOC-NSF... Uh, met de nieuwe uh, Olympische kostuums. En uh, nu schijnt het dus dat Sven Kramer afgelopen zondag een beetje... Roet in het eten heeft gegooid door al met dat nieuwe pak te gaan schaatsen. Natuurlijk een geweldige tijd neergezet. Dus wat is het geheim van dat pak? Dat willen wij natuurlijk nu allemaal weten. Maar het schijnt toch dat het niet helemaal de bedoeling was. Mm. Dus dan gaan we vanmorgen het ook nog eens even zien. Dat is over ook niet hebben. helemaal dat eerlijk nou allemaal zo toch? Maar Ja, is dat nou eerlijk en um, is het wel geldig en zo? Mm. Dat weet je natuurlijk niet. Hè? Dus daar moeten we dus vanmorgen ook maar eens even uh, naar gaan kijken. En verder, oh ja, vergeet ik ook nog, nog een andere presentatie. Straks om 11 uur gaan de short trackers zich presenteren. Die moeten zich overigens uh, nog wel uh, plaatsen. Hè? Die zijn genomineerd, maar uh, er kan nog van alles gebeuren. En terwijl ik dit allemaal vertel, zie ik in het Tial Stadion allemaal TL-lampen aan flitsen. En dat betekent volgens mij dat de dag officieel uh, begonnen is. komt een meneer naar mij toegelopen. Die gaat volgens mij nu de deur open doen. Grote glimlach. Moment. Ja, er moet nog even een code worden ingedrukt. Goedemorgen. Goedemorgen. De deur is open. Ja. Hoe maakt u het? Goed. Mark Robin Visser van de NOS. Ja, goeiedag. En u bent? André EVC. Wat doet u hier? Uh, onderhoud van T11. Kijk eens aan. En hoe gaat het met het onderhoud? Supergoed. Ja? Ja, ja, heeft ja. u dat grote bordje hier buiten opgehangen met uh, de weg naar Sotsi gaat via Herenveen? Nee, een collega van mij heeft dat gedaan. Ah, en wie heeft die tekst bedacht? Uh, ja, via de KNSB, denk ik. Ja. Ik vind, het een mooie, ik vind het een mooie zin. Ja, absoluut. De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Ja, <lacht> kan niet beter, toch? Zo is dat. Nou, we gaan naar binnen en uh, we gaan kijken hoe het hier... Uh... Hoe het hier allemaal gaat? Ja, prima. Heeft u al een short tracker uh, gesignaleerd? Uh, nee, nog niet. Nog niet, nee. nee die, uh, die komen allemaal later. Ja, nou, rond deze tijd komen ze wel, hè. Half zeven zo, zeven uur. Kijk eens aan. Nou, dan gaan we ze ontvangen. Ja. Hebben ze een bij koffie of... Nou, heerlijk. Ja. Laten we dat <laughs> maar doen. <laughs> Oké. Okay. Nou, Marcel en Lara, wij gaan even uh, Friese koffie drinken. Ja, en heel dan, goed. Uh, en dan, en dan uh, horen jullie straks alweer. Zijn er He? betere voorstellen? Koffie, jongens. <laughs> <Yo>. Heerlijk. <laughs> Bijna tien voor half zeven. Er is jaren aan gewerkt aan een spoortunnel onder de Bosporus bij Istanbul. Als verbinding tussen Azië en Europa. En gisteren werd die in gebruik genomen. Maar de tunnel is wel op een gevaarlijke plek gebouwd. Onder de tunnel namelijk botsen twee tektonische platen tegen elkaar. En volgens onze correspondent Bram van Meulen is daardoor de kans op aardbevingen reëel. Nou, het lijkt alsof de hele stad is opgetrommeld om dit grote moment voor Istanbul te komen zien. Mensen gaan met tientallen tegelijk door de detectiepoortjes... om naar de opening te komen kijken van de Marmaray-tunnel. De tunnel die voor het eerst in de, geschiedenis, de lange geschiedenis van deze stad... het Europees continent met Azië gaat verbinden. Een droom die al 150 jaar oud is sinds de tijd van Sultan Abdulhamid II, die er ook al aan dacht. En nu is het premier Erdogan en zijn partij die dat project gaan afmaken. Maar is het wel af? Voilà, dit is allemaal show voor vandaag, zegt deze professor, hoogleraar... Een ingenieur die met sceptisch kijkt naar de, dit, dit hele project. Ze zegt, het is nog helemaal niet af. Alleen vandaag wordt al gedaan alsof het af is, omdat het open moet. Het is vandaag namelijk de 29 e oktober. En dat is de dag van de republiek, een belangrijke verjaardag. 90 jaar bestaat die Turkse republiek en dus moet het gevierd worden. Uh, is er overhaast gewerkt? Ze waren heel güvenlik açısından tehlikeli. Ja, ze, ze hebben zich gehaast en dat is niet veilig. En dat hoor en lees je overal wel. Hoewel heel veel mensen in Istanbul blij zijn dat er zo'n tunnel komt te liggen nu... waardoor de verbindingen tussen Azië en Europa eh, veel beter worden. Dit is een stad die voortdurend vastzit in het verkeer. Hoor je ook heel veel zorg. Bijvoorbeeld over het feit dat er hier nogal... Uh, vaak aardbevingen zijn, krachtige aardbevingen. Tien jaar geleden nog uh, legde een aardbeving een stad ten zuiden van Istanbul helemaal in puin. En men is bang dat juist die tunnel precies over het breukvlak van die continentale platen loopt. Dus men is niet helemaal zeker van deze zaak. Hier bij de overgang van Azië naar Europa, de overgang die de meeste mensen in Istanbul nog altijd per veerboot maken, hoor je ook nog wel wat gemopperen van de veermannen. Want zij staan op het punt heel veel werk te verliezen aan deze tunnel. İşte işin biraz şu anda belki biraz duraklamalı ama ilerisini yolur. Türkiye'nin kalkınması için diye olacak, trafik için olmasa rahat ja, zegt deze vierman. het is misschien goed voor Turkije, maar slecht voor onze zaken. Het land moet vooruit, maar niet iedereen profiteert. Ja, kunt nu niet langer alleen over de Bosporus, maar ook de onderdoor. Bram van Meulen maakte de reportage. Door naar Indonesië, want in de hoofdstad Jakarta rees de afgelopen jaren steeds meer verzet tegen het inzetten van zogenaamde dansaapjes. Maar dat bleef bij woorden, gebeurde verder niets. De komst van een nieuwe gouverneur heeft daar verandering in gebracht. Hij maakt korte metten met de apenshows. De dierenbeschermers zijn blij, maar zitten ook met een probleem. Want ja, waar laat je nu al die aapjes? Hey. Zo klonk het nog niet zo heel lang geleden in de straten van Jakarta. Optredens met circusaapjes waren overal. Hey. Maar dat is nu veranderd. Politie haalt de aapjes van de straat en brengt ze dan naar dit opvangcentrum. Dit zijn dus de faciliteiten van de overheid waar aapjes en honden naartoe gaan voor quarantaine. De Nederlandse Karen Franken voert al jaren actie tegen het trieste lot van die straataapjes. Het schoot nooit echt op met die strijd. Tot een week geleden ineens de ene razzia na de andere werd uitgevoerd. Totaal onverwachts. Opeens uh, afgelopen week kregen we een telefoontje. Ze zijn begonnen, dus. Uh, ja. Jullie waren nog folders aan het uitdelen, stickers en plakken. En zij ja. waren gewoon begonnen. En zij waren gewoon begonnen. Het was pas boem, heup, uh, aapjes. We hebben er nu. Um, Kijk hoor, oh, 37 en er komen va vandaag weer uh, rond de 10. Wat had in gedacht? De aapjes beginnen te komen. En al gauw wordt duidelijk dat het er meer zijn dan 10. Veel meer. Het is een lange optocht van aapjes met hun eigenaren. De aapjes aan de ketting en de eigenaren dragen de fietsjes, de maskers en de geweertjes waarmee ze altijd rond. Voor hen is de show voorbij. De gemeente betaalt een miljoen roepia voor het aapje, ongeveer 70 euro, en ze kunnen gaan. Wat ze gaan doen? Ja, maar. Als ik die miljoen roepia krijg, wil ik een handeltje beginnen in oud ijzer. Voordat de aapjes in een hok gaan, worden eerst hun kettingen verwijderd. Dat dingen moeten met tangen worden losgemaakt. Ze zitten voor het leven vast. Het is gewoon ontzettend zielig. En je hebt vaak ook wonden in hun nek. Uh, soms is het ook uh, een beetje in hun nek gegroeid. Ze blijven maar binnenkomen. Ze blijven maar binnenkomen. Ze weten het nog niet, maar ze zijn bevrijd. En ooit zullen ze zelfs terugkeren in de vrije natuur. We zijn druk op zoek naar een eiland. En dat is dus ons, ons plan, dat ze uiteindelijk wel de vrijheid krijgen. Als je ze zo ziet, dan denk je dat dat gaat nooit meer lukken. Oh jawel, oh, dat gaat echt lukken. Het leven die gaat natuurlijk compleet veranderen. 34 aapjes. Heel veel, ja. Dus het is al bijna klaar. Uh, laten we zien wat er morgen gaat gebeuren. Nou, er moet nog heel wat gebeuren met die dansaapjes. Maar ze zijn in ieder geval uh, niet meer op straat. Worden niet meer ingezet op die manier. Hoor een reportage van Michel Maas uit Jakarta. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Ja, het schaatspak van Sven Kramer gaat er vandaag meer over horen. Zondag won hij de 10 kilometer op de NK-afstanden... in een pak dat hij eigenlijk nog niet mocht dragen. Hij schaatste namelijk in het pak dat alle schaatsers gaan dragen... tijdens de winterspelen in Sochi. In gewende, eengewijdend bevestigen dat tegenover de NOS. Dat had tot vanmiddag geheim moeten blijven. Kramer had het materiaal gekregen om te testen in trainingen... maar mocht het niet gebruiken tijdens wedstrijden. Nou, zondag nam hij de beslissing om de 10 kilometer... toch in dat Olympisch pak te rijden. De derde ronde van het bekertoernooi verrasten de amateurs van ASWH tegen Ajax. Voor rust stond het namelijk nog 1-1. Uiteindelijk won de landskampioen toch nog wel. Vrij eenvoudig met 4-1. Maar de amateurs keken met een goed gevoel terug op de avond. Middenveldspeler Jesper van der Bosch. Ja, Ik denk voor de club is dit, uh, is dit gewoon echt een... Uh, we hebben niet gewonnen, dus ik ga hem geen 10 geven. Maar uh, het is zeker een uh, 9-plus. Dat is toch aardig. Een andere amateurclub. Cosaque Boys maakt het FC Utrecht heel moeilijk. Utrecht won uiteindelijk na een verlenging met 2-1. Ook NEC gaat door in de beker. Nou, opnieuw een moeizame zege: 1-0 op eerste divisionist Eindhoven. En Cambuur won na strafschoppen. Ook daar weer lastig dus, maar dat was tegen Nak. Dat ja, was een forse botsing tussen FIFA-voorzitter Sepp Blatter en Real Madrid-verdette Cristiano Ronaldo. Blatter kreeg van studenten de vraag wie de betere voetballer was: Messi of Ronaldo. En de FIFA-baas noemde uh, Messi de ideale schoonzoon. En Ronaldo typeerde die als een soort commandant. Oops. En om dat te illustreren paradeerde Blatter, Blatter als een militair over het podium. Beelden lekte uit. En uiteraard wekte die de woede van Ronaldo, die dan weer reageerde op Twitter. Correspondent Edwin Winkels. Uh, gelijk Ronaldo die uh, via zijn officiële tweet met een bericht komt. Uh, letterlijk, deze video maakt duidelijk welk respect de FIFA heeft voor mij, voor mijn club en voor mijn land. Mm. Nu wordt heel veel duidelijk. Ik wens Mr. Blatter een lang en gezond leven toe met de zekerheid dat hij getuige zal blijven van de successen van zijn favoriete teams en spelers. Want dat verdient hij. Daar zat wat venijn in. Real Madrid deed er een schepje bovenop... en eiste ook nog een rectificatie van Blatter. Die bood zijn excuses aan via Twitter. Dear Ronaldo, excuses als je van slag bent... Uh, door mijn luchthartige antwoord op een van de vragen... die werd gesteld op een besloten bijeenkomst. Uh, ik heb je absoluut niet willen beledigen. Ja, dat krijgt nog wel een vervolg. Wielrenner Kenny van Hummel dan, die maakt een voorbehoud... bij het voorstel van zijn collega Bobby Traxel... om een wielerploeg te formeren van werkloze wielrenners. Van Hummel is niet overtuigd van dat plan. Ik moet wel uh, de, de wedstrijden kunnen fietsen... Waar, uh, waarin ik punten zou kunnen, kunnen scoren. En er moet wel enigszins uh, een begeleidingsteam staan. Want uh, als er geen begeleidingsteam staat en uh, wij worden maar een beetje aan, aan ons lot overgelaten, kunnen wij volgend jaar niet scoren. En dan, heb ik voor mij, dan ben ik bang dat het een dompertje kan, uh, kan worden. Uh, Wieler Vakbond, de VVBW en zijn voorzitter Bobby Traxel willen een eigen ploeg op continentaal niveau formeren om werkloze Nederlandse en Belgische profs onderdak te bieden. Tot zover de sport. Na half zeven hoort u meer over die brand... in de windmolen in de Otgensplaat, waarbij twee doden vielen. Dit is Radio 1. E. Nu is het half zeven tijd voor het NOS Journaal. Dorot Megens, goedemorgen. Goedemorgen. De VVD wil dat vanaf 2020 in de bovenbouw van het VWO... alleen nog les wordt gegeven door docenten met een universitaire opleiding. Het is belangrijk dat leerlingen die worden voorbereid op een universitaire studie... les krijgen van leraren met dezelfde achtergrond, vindt VVD-Kamerlid Duizenberg.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 Twee andere monteurs konden op tijd wegkomen. En op Curaçao is opnieuw een verdachte aangehouden... in verband met de moord op Helmin Wiels. Het is een 31-jarige Curaçaose man. Hij is de achtste verdachte in de zaak Wiels. In totaal zitten nu nog vier mensen in voorlopige hechtenis. Het weer vol vandaag in het noorden nog een bui. Verder droog met veel zon en het wordt 11 tot 13 graden. En hoe is het zo rond half zeven op de weg? John Bakker, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het begint heel normaal, zeker bij Amsterdam op de A7 en de A8 richting Amsterdam. En ook bij Rotterdam op de A15. Wel is daar een ongeluk gebeurd richting Europort bij de Botlektunnel. Er staat daardoor 7 kilometer file. De linkerrijstrook is afgesloten. En bij de werkzaamheden op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam... bij de A15 4 kilometer. Goed, John. Spreek je zo weer en... We hoort het al vandoor, al op Curaçao is opnieuw een verdachte aangehouden... in verband met de moord op politicus Helmin Wiels. Straks onze correspondent. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement. En actief inspelen op kansen in de markt. Het kan. Bij Theodor Gielesen. Serious money taken seriously.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 Kijk nu op maxhavelaar.nl voor de folder Bordevol Fairtrade-aanbiedingen. Dat doen ze ook. Alleen uw grote kast of pianoverhuis. kendeverhuizers.nl. Nu op laplas.nl, Fairtrade-wijnen, extra voordelig en gratis thuisbezorgd. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alweer een arrestatie op Curaçao in verband met de moord op uh, politicus Helmin Wiels in mei dit jaar. Politie arresteerde deze verdachte in zijn huis in de wijk Koraalspecht. We gaan naar correspondent Dick Draaier in Willemstad. Want Dick, wat is er bekend over deze verdachte nummer 8 inmiddels? Ja, heel erg weinig. Wat we weten is dat het gaat om een man die hier op Curaçao is geboren, 31 jaar oud. Hij komt uit de wijk Coralspecht. En ja, die naam die hebben we natuurlijk vaker gehoord in verband met de zaak Wiels. Een groot aantal verdachten komt namelijk uit deze wijk. En de verdachte die gisteren werd aangehouden, die woont twee straten verder dan de vier andere verdachten in deze zaak. Ja, en dat geeft al goeding aan de theorie dat de heren lid zijn van een bende uit Coralspecht... Uh, dat wordt overigens door diezelfde bendeleden uh, uh, overigens ontkend hoor. Ook het uh, Openbaar Ministerie heeft uh, nog nooit gesproken over betrokkenheid van benden uit die wijk. Heeft het Openbaar Ministerie steeds meer mensen in het vizier? Uh, Dick, hebben ze nou ook een enig idee wie de moord uiteindelijk heeft gepleegd? Uh, het uh, Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de moord is gepleegd door de vijf verdachten uit die groep in Koraal Het antwoord op je vraag is dus ja. Uh, twee daarvan die zijn inmiddels dood, zoals je weet. Uh, de 36-jarige. Elvis K, die ook al als monster wordt aangeduid... die zien ze als de sputter. En de, in september hebben ze ook een 42-jarige Bernie F. aangehouden. En die wordt gezien als de man die de moordenaars instructies vat. Uh, ook deze lezing wil het OM trouwens niet te vestigen, hoor. Maar uh, ja, met jouw vraag naar de dader... heb je uh, het natuurlijk over de opdrachtgever. Uh, wel, daar zijn heel veel theorieën over. Zelfs het OM heeft al gezegd deze hier te hebben, Maar opgepakt is hij in ieder geval nog niet. Hmm. Nou was er ook een team van de Nederlandse Recherche... bij de aanhouding van deze verdachten. Wat, wat was hun rol? Ja, om de grote georganiseerde misdaad te bestrijden... is er uh, sowieso een recherche samenwerkingsteam op Curaçao... met Nederlandse en Curaçaose rechercheurs uh, daarin. En uh, dit team heeft ook de beschikking over hele goede technische opsporingsfaciliteiten... en was dus al vanaf het begin betrokken bij deze zaak. En naar verluid zitten er nu alleen nog maar Nederlandse rechercheurs in dat team. En dat komt omdat er toch wel erg veel informatie... in de afgelopen tijd uh, naar buiten toe is gelekt. Zitten er dan ook takjes van het netwerk in de... Politie van Curaçao misschien? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, uh, ja, hier op het, uh, het uh, eiland is hier klein, dus informatie ligt heel gauw op straat. En uh, dat was ook in het geval wiels, uh, in deze zaak wiels het geval. En men heeft dat toch op deze manier waarschijnlijk uh, proberen te dichten. Ja, Dick, nu hebben ze dus acht verdachten. Hoeveel volgen er nog? We weten het niet. De hoop op dat deze moord ooit opgelost gaat worden, die wordt op Curaçao steeds kleiner. Ook al worden er steeds meer verdachten aangehouden. Men zucht daar altijd op dit moment eigenlijk wel een beetje bij. Weer eentje. De vorige minister van Justitie en partijgenoot van Helmin Wiels, die zei tijdens een laatste bijeenkomst zelfs dat zijn partij onrustig werd en niet gaat accepteren dat deze zaak al opgelost wordt. Net de arrestatie van gisteren is er in ieder geval wel geloof in dat het onderzoek loopt en dat het ook resultaat oplevert. Maar of dat ook leidt dan tot. De aanhouding van de echte dader, de opdrachtgever. Ja, ik kan het je nu nog niet zeggen. Goed, dikke draaier vanuit Willemstad op dank Dankjewel. Dan naar de VVD. Iedere docent die les geeft aan de bovenbouw van het VWO moet in 2020 een universitaire opleiding hebben, zo vindt de partij. Volgens de VVD heeft op dit moment 60% van die groep leraren een academische studie gedaan en dat is te weinig. VVD-kamerlid Duisenberg legt uit waarom hij naar die 100% wil. VWO is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, dus dan vind ik het logisch dat, dat ook de leraren een wetenschappelijke opleiding hebben. Maar docenten die nu voor de klas staan in de bovenbouw en die een hbo-opleiding hebben, zijn die dan niet goed genoeg? Nou, die zijn op, zeker. Kijk, op dit moment zijn die goed en er zijn natuurlijk ook heel veel goede, goede leraren. Alleen uh, we hebben gezegd, we willen het niveau van het onderwijs over de hele linie omhoog. Dat is van basisonderwijs tot en met, uh, het middelbare, tot en met middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs. Um, en uh, de, de vlag die we willen planten, is dat we dus voor dat uh, VWO, voor dat wetenschappelijk onderwijs, zeggen daar hoort ook wetenschappelijke leraren bij. Hoe gaat u dan voor elkaar krijgen dat al die leraren toch bevoegd raken en academisch geschoold zijn. Dat betekent dus dat je op scholen, als er vacatures vrijkomen... dat je dan heel bewust dat gaat invullen met academici. Het betekent natuurlijk ook dat je geld ter beschikking hebt... om te kunnen bijscholen. Dus leraren die zich willen laten bijscholen, dat dat ook kan. En dat betekent dat je in de lerarenopleiding... dat je meer jonge leraren met een academische achtergrond gaat aantrekken. En daar zijn een aantal initiatieven voor. En als die docenten dat dan niet willen, wat dan? U bedoelt als ze niet willen, niet willen bijscholen? Ja, dat laat ik toch even aan de scholen. Ik denk dat het nu belangrijk is uh, om dat doel te stellen... Uh, en dat het dan aan de scholen is hoe zij dat precies uh, gaan invullen. Dat klinkt wel een beetje vrijblijvend... Nou, maar mijn doel is wel, uh, is wel helder. En ik denk dat het dus in 2020 uh, moeilijk zal zijn om zonder wetenschappelijke onderwijsopleiding, uh, wat mij betreft, hè, om les te geven in uh, het VWO. Maar kan het dan zo zijn dat iemand in 2020 die nog niet zo'n opleiding heeft gekregen, geen les meer mag geven aan de bovenbouw? Dat is wat mij betreft is dat een uitzondering als dat gebeurt. Maar goed, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die nu al jarenlang les geven met veel plezier in een HBO-opleiding. En daarom zeg ik ook dat, we, dat er meerdere wegen zijn die daar naartoe leiden. Dus dat je daarvoor moet, moet kunnen bijscholen. En daarom denk ik ook dat het niet iets is wat je morgen bereikt, maar waar je dus ruim de tijd voor kan nemen. U gaat een stap verder dan wat er is afgesproken in het onderwijsakkoord onder andere met werkgevers, werknemers en het kabinet. Vond u dat te weinig ambitie uitstralen? Ik, laat ik om te beginnen zeggen dat ik blij was met het onderwijsakkoord. Want het straalt wel een ambitie uit qua richting. Ik vind dat we meer concrete doelen moeten stellen. Anders uh, heb je kans dat het blijft bij heel veel goede initiatieven. En uh, dan ben ik toch altijd een beetje bang voor dat je... Ja, wat, wat de beroemde managementfilosoof Johan Cruijff ook wel noemde... veel beweging, maar weinig goals. Dat dat, dat gaat plaatsvinden. En daar wil ik gewoon concrete doelen stellen. En dit is er één van. Maar u vraagt nog wel wat van docenten. Ja, zeker. Maar we komen niet, uh, niet zomaar bij de, de top uit als het om ons onderwijs uh, gaat. VVD-Kameleer Duizenberg was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Coalitiegenoot P van de A staat positief tegenover het plan. Vindt het sympathiek zelfs, maar vindt het verplicht naar 100% gaan veel te ver. Gaan, straks leggen we dit plan natuurlijk voor aan minister Bussemaker, die hier vanaf half negen de gast is. Heeft u nog een vraag voor haar? Dat mag ook gaan over het VVD-plan, hoor. Dan moet u eventjes naar, uh, mailen naar vraaghetdeninister.nl of uh, klik op onze site. NOS.nl op de button rechtsbovenaan. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Dan naar de brand in die windmolen in Oldgensplaat. Die brak gisteravond uit. En twee monteurs kwamen daardoor opgesloten op zo'n 80 meter hoogte. Zij overleefden het niet. Verslaggever Paul Sanders was bij de bluswerkzaamheden. Het windmolenpark Piet de Wit op de Mariadijk in Oldgensplaat... bestaat uit een x-aantal windmolens. Twee daarvan staan nu in de schijnwerpers van de brandweer. Ze staan in de schijnwerpers omdat de brandweer nog steeds bezig is... met het blussen van de brand boven in een van de windmolens. Op 80 meter hoogte zie je nog steeds felle vlammen uit de machinekamer slaan. De machinekamer, dat is het dikke gedeelte achter de wieken van zo'n molen. Die wieken zijn zwart geblakerd van het roet, van de brand... en van de machinekamer zelf... is nog heel weinig over. Meneer Erkelens, we zien achter ons... Uh, een x-aantal windmolens. Uh, een van die windmolens is het vanmiddag... Flink misgegaan. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, het is een heel uh, trieste incident. Er is brand ontstaan in uh, de windmolen. En een van de windmolens op 80 meter hoogte. En daar waren op het moment van het uitbreken van de brand uh, twee mensen aan het werk. Ja. Wat deden die mensen daar? Die waren bezig uh, met onderhoudswerkzaamheden. Uh, en uh, ja, een is uh, waarschijnlijk uh, gevallen van, uh, van de molen. En die hebben we beneden naast uh, de naaste uh, gevonden, die is overleden. Eén dodelijk slachtoffer dus, ja. maar er is ook nog iemand vermist. Dat klopt, die andere die hebben we nog niet uh, gevonden. Dus die is vermist, die is mogelijk nog uh, in de toren. Ja. Wat weten we over de werkzaamheden die daar plaatsvonden? Nou, daar weet ik op dit moment uh, niks van. Uh, onze inzet is momenteel uh, ja, op het uh, proberen te vinden van, het, uh, van de vermiste en het kijken hoe het met de brand is. Ja. En dat is natuurlijk lastig, want ja. het is op 80 meter hoogte. Ja. Wat zijn de moeilijkheden? Nou, dat het uh, te hoog is om uh, zo naartoe te gaan Gaan met, een, met een hoogwerker van de brandweer. De brandweerlieden die kunnen ook niet zomaar de toren inlopen en naar boven gaan, want dat is gewoon onveilig. Dus wat ze nu gaan doen, er komt een speciaal team van de brandweer. Is een kraanwagen, een zware kraanwagen, gaat er neergezet worden en ze proberen ze zo van, vanaf de buitenkant een inspectie te voeren. Ja. De brand is ontstaan in de machinekamer, dat is zeg maar het dikke gedeelte achter de, achter de wieken van zo'n windmolen. Die is zwaar beschadigd. Dat, daar is bijna niks meer van over. Nou, ik weet niet waar de brand precies is ontstaan. Hè. Dat zal uh, later uh, blijken. En u vraagt eigenlijk naar de toestand uh, van de windmolen. Dat is mij nu niet bekend. Wat dat team ook gaat doen is uh, kijken uh, uh, of ze de vermisten kunnen vinden hoe het staat met de brand maar ook al trachten een, uh, uh, te kijken hoe het met de situatie van de windmolen zelf is. Ja, want die constructie het is natuurlijk een hele stevige constructie maar een brand kan flink schade uh, berokkenen aan zo'n constructie is er een mogelijkheid dat ja, de toren misschien wel zou kunnen instorten? Nou ja, dat, dat weet ik echt niet Daar is, dat is te vroeg voor en dat zullen ze gaan uh, onderzoeken. Het windmolenpark bestaat uit een flink aantal windmolens. Daar wordt regelmatig gewerkt. Ja. Ligt het werk nu ook stil? Nou, in ieder geval in die buurt van de molen. En ik denk helemaal, het is inmiddels ook donkeravond. Dus dan zullen de werkzaamheden wel gestopt worden. Ja. Heeft u enig idee hoe lang het nog bezig is? Nee, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. U begrijpt dat het zo snel mogelijk gaat. Maar de brandweer moet het wel op een hele veilige manier kunnen doen. Dus de woordvoerder van de politie, Wim Erkelens... en de stoffelijke resten van die tweede monteur... zijn gisteravond laat pas in die windmolen gevonden. We gaan door naar de verkeersinformatie. John Bakker meldde vanochtend vroeg om half zeven... al wat uh, ja, standaard filestations, zo noemen we ze inmiddels... Uh, rondom ja. Amsterdam. Is daar wat bijgekomen? Uh, nee, Amsterdam is nog hetzelfde beeld. Uh, bij Rotterdam gaat het inmiddels ook wat beter. Er was een ongeluk gebeurd op de A15... bij de Bottleck tunnel richting Europort. Het was net de verkeerde kant op, natuurlijk. Staat nog wel 13 kilometer file. Maar inmiddels zijn ook daar de rijstroken weer vrij. En ook bij de werkzaamheden op de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 nog altijd 4 kilometer. Nou, relatief goed nieuws. Dus, John, wat verwacht je verder voor de ochtend? Ja, als we nou eens wat minder tegen elkaar rijden. dan de laatste dagen <lacht> ja. gebruikelijk is. Dan, dan moet het allemaal goed komen. Want haalt deze 13 kilometer extra ervan af. En we zitten op een hele normale ochtendspits. Als we dat volhouden, woensdag valt het meestal wel mee zo rond de 100 kilometer. Nou, voorzichtig dus, mensen. Op de weg. Dank je wel, film. Doe we naar Mark Robin Visser. Hij is binnen, dat heeft u zojuist gehoord. En Mark Robin, het is nog vroeg in het seizoen. Ik ben blij het nu te kunnen vragen. Hoe ligt het ijs erbij? Hoe ligt het ijs erbij? Nou, ik, ik buig me even over de, uh, de luchtkussens die hier langs... Nou ja, het uh, wit. Ik zie een rode lijn in het midden. Ik zie geen krasjes, maar dat zou natuurlijk ook heel gek zijn. Want het is natuurlijk nog heel erg vroeg en er is nog geen mens op het ijs geweest. Maar ik kan het wel even aan een deskundige vragen, meneer O'Reilly. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. U bent uh, ploegmanager, officieel heet dat? Ja, zo? de discipline manager, ploegmanager. Discipline manager. manager. Ja, ja, dus heel, heel wat hoor. Buigt u eens even over, uh, over het kussen heen en vertel eens even aan de luisteraars. Hoe ligt het ijs erbij? Het ijs ligt er fantastisch erbij. Het is, uh, het is uh, mooi licht. Mooi wit. Aha. Ik vind het altijd, eh, vroeg ochtends is hij een beetje aangeslagen. Dat wil zeggen dat eh, de, log, de luchtvochtigheid op het ijs aanslaan. Dus eh, vaak voor de eerste training al begint, worden gedwaald door de ijsmeesters. Aha, het is een beetje mattig nu. Juist, zeg maar. ja, dat noemen ja. wij aangeslagen. Het is een beetje aangeslagen. Zeg, bent u zelf ook aangeslagen door het nieuws? Uh, welke nieuws bedoelt u maar? Nou, het, het nieuws van uh, het pak van uh, Sven Kramer. Het pak van Sven Kramer. Luisteraars, meneer O'Reilly kijkt me nou met een enorme brede <laughs> glimlach aan. Ja, nou, dat klopt. Je hebt mij gevraagd vanochtend toen ik binnenkwam van... Uh, wat vind je ervan? Ja, het, het bericht dat Sven Kramer uh, afgelopen zondag... Schijnt, in... schijnt in een verkeerde pak. Ja. Een nieuwe pak. Per ongeluk. Ik weet het niet. Dat ik denk, zijn, ja, die hoorde. Sven Kramer is natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die weet natuurlijk al wat hij doet. Ja, Bijna altijd. Ja. Hij heeft in Vancouver één foutje gemaakt. Mm -hmm. Dus uh, ja, ja, ja. ja, ik zou niet zeggen dat hij altijd vlekkeloos ja. alles doet. Maar nu bent u uh, disciplinemanager, u, uh, u zit daar toch uh, bovenop? U weet toch wel wat die man aantrekt? Nou, ik ga ervan uit dat hij meer de pakken in zijn tas heeft. Dus ja... Uh, ja. Uh, wat dat hij precies uit Het verkeerde pak uit zijn tas. Ik weet het nog steeds niet. Dat nee. is wat ik heb alleen gelezen vanochtend, denk ik, tien ja. minuten geleden. Ja. Ja. Ja. Als het zo zou zijn, uh, is dat eigenlijk wel in orde? Om nu al in zo'n nieuw pak te gaan uh, schaatsen? Nou, ik ga ervan uit dat als je iets nieuws gaat testen... Dat uh, doet de Formule 1 ook, neem ik aan. Uh -huh. In de zomer buiten de, de wedstrijdcircuit gaat ze dingen testen. Ja. Ja, maar om er dan al een wedstrijd mee te... Dat vraag ik eigenlijk. Is dat... Is dat, uh... is dat gebruikelijk? Nee. nee. Het is niet gebruikelijk. Als het, is niet het zo zou zijn... Is het niet... als, het, als het zo zou zijn, is het niet ja. gebruikelijk. Ja. Zeg, weet u, weet u meer over dat nieuwe pak? Over het materiaal waar het over gaat? Nee, nee, helaas niet. Hoe nee. kan dat nou? Ja, ik hoef niet alles te weten. Nee? Nee. Wat weet u wel? Ik weet dat het nog honderd dagen is voor Sochi. Dat weet ik wel. Ik geloof dat ik nog even door moet trekken in deze ploegmanager. Nou, dat valt mee, Mark. Zijn er veel geheimen? Zijn, hebben jullie veel in de kast? Uh, nieuwe, nieuwe geheimen? Um, wij zijn bezig met uh, verschillende onderzoeken. Uh, vanwege filmen. Ik weet niet of je van de week hebt gezien. Uh, Kjeld uh, zat op. Uh, niet de Wildraid draait door. Maar een van die uh, uh, televisieprogramma's over het filmen van allemaal verschillende hoeken. Nou ja, dat zijn allemaal dingen dat, dat wij mee bezig ja. zijn... om het techniek nog ja. te verbeteren. Ja, ja, ja. en daar, daar gaat het echt om die honderdste seconde... om er nog weer wat af te snoepen. Inderdaad. Nou ja, goed. In ieder geval, vanmiddag, uh, uh, ja, het gaat toch gebeuren... worden die nieuwe pakken dan officieel gepresenteerd... Hè, door de NOC, NSF, en ook straks om 11 uur... Wordt de Short track ploeg gepresenteerd? gepresenteerd. Dat klopt. Ja, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Nou ja, uh, we hebben besloten voor het eerst dit jaar... om de ploeg niet alleen uh, zeg maar te benoemen, maar ook te presenteren. Uh, ik denk zeker... Ik ben betrokken bij het shorttrack de afgelopen zes, zeven jaar. Uh, zeven jaar geleden uh, lag shorttrack uh, uh, ik zou het niet op gladde ijs noemen, maar wel niet, uh, niet in de stijgers. Ja. En in de afgelopen jaren zijn we steeds meer en beter aan het presteren. Uh, we komen steeds meer in de publiciteit. Uh, uiteraard Jorien Temos afgelopen weekend winnaar van de 1500 meter. Uh, we krijgen steeds meer belangstelling. Daarom ben jij hier. Bij deze, uh, goedemorgen. Bij deze. Goedemorgen, <laughs> inderdaad. En uh, ja, ik denk dat uh, vandaag om 11 uur gaan we een, een klein terugblik ja. geven over hoe het is geweest. Zes jaar, zeven jaar geleden. En hoe we daarvoor staan op 100 dagen voor Sochi. Nou meneer O'Reilly, en ik ben ook heel benieuwd wat ze dan aan hebben. Nou, ik ook. <laughs> <laughs> dat gaan we straks zien. Heel slik. We wachten het af. Ja, tot zo hè. Jo. De Joe. 100 dagen dus. En dat pak, daar gaat u ongetwijfeld meer van horen. You got to let yourself go. You got to let yourself go. I'm so cool. wow. Samen met Perquisit. Let's go. Na de openhartoperatie, de hersenoperatie en wat hebben we nog meer gehad: een niertransplantatie, zendt omroep Max vanavond een keizersnede uit. En dat gebeurt allemaal live. Charles Groenhuizen presenteert het programma. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, bijzonder dat u nu al weet dat u vanavond bij de geboorte van een kind aanwezig bent, toch? Ja, dat, is, uh, dat gebeurt niet elke dag. <laughs> nee, voor mijzelf is dat een tijdje geleden. Uh, onze drie kinderen. Maar ja, het is, dit wordt een bijzondere uitzending. We hebben er veel zin in. Hoe bent u uh, aan, de, aan de vrouw gekomen die de keizersnede ondergaat? Ja, daar zijn wij niet aangekomen, gekomen. Er is het ziekenhuis aangekomen. We hebben een aantal ziekenhuizen benaderd. En gezegd, ze deze uitzending willen we graag gaan maken. En we zoeken kandidaten die rond die tijd moeten bevallen. Uh, en ook via een keizersnee uiteraard. Uh, nou, in dit geval het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam... Ja, nou, daar werken we graag aan mee. Die hebben uiteindelijk ook twee kandidaten geleverd. En we hebben altijd een hele backup operatie. Want stel dat een mevrouw die vaak in de uitzending zit... dat de bevalling over een half uur spontaan begint, dan heb je een probleem. Dus we hebben ook een backup operatie. En wij krijgen de ouders, de, in dit geval de aanstaande moeders en hun echtgenoten... of dat krijgen wij pas te spreken als ze ja hebben gezegd op dit plan. Dus wij zijn niet degene die ze zoeken. De ziekenhuizen zijn uh, eigenlijk leidend in dit geval. Oké, okay. um, wie is de vrouw die u vanavond gaat volgen? Want is bijvoorbeeld bekend of er um, ja, complicaties zouden kunnen optreden? Dat gebeurt soms, hè? Ja, dat kan altijd. Een keizersnee, dat zeggen de gynaecologen. Dat u u vanavond in de uitzending. Veel gruldig, denk ik, horen. Uh, het is niet zo wat soms wel een beetje de sfeer is van... ach, ik heb geen zin in een bevalling. Ik, ik neem maar een keizersnee. Het is mm. een zeer forse, grote buikoperatie. Ook niet zonder risico. Er zijn altijd complicaties mogelijk. De vrouw die nu in nummer 1 op onze lijst staat is een vrouw van voor in de dertig, tweede kind. De eerste keer was ook een keizersnee nee, nu weer, dus ze weet waar ze, waar ze aan begint, zeg maar. Uh, we hebben het uitgebreid gefilmd, maar we houden houden identiteit hadden we nog even een beetje onder ons, om de reden die ik net noemde. Hetzelfde gaat, gaat ze zo meteen spontaan bevallen en ze ingeepen eerder dan onze uitzending. Hm. Stel het uh, gaat mis, of er komt een complicatie, een ernstige complicatie, wat doet u dan in de uitzending? we noem hetzelfde wat we ook de vorige keren met de arts in het ziekenhuis hadden afgesproken. Het is echt een beetje gek dat je het programma waar je voor een dillere regie uit handen geeft. En dat betekent dat mocht er iets misgaan, het was deszijds ook bij die open hartoperatie... en hersenoperatie en die transplantatie. Als dan in dit geval de chirurg of in dit geval de opererende gynaecoloog zegt... nou, dit, dit zou wel eens mis kunnen gaan. Er zou een complicatie op kunnen treden die wij niet hebben voorzien... Uh, dan schakelen we weg uit de operatiekamer. Voor een deel zullen we live beelden steeds uitzenden van die operatiekamer. We kunnen ook praten met de gynaecoloog, praten ook met de moeder. Maar mocht dat dus medisch problemen opleveren, dan schakelen we uit die operatiekamer weg en gaan terug naar de studio die we in het ziekenhuis gebouwd hebben. En dan gaan we pas terug naar die operatiekamer als dat weer passend is. Ja. En in alle uiterste geval komen we niet terug in de operatiekamer. Maar daar zijn allemaal keurige afspraken over gemaakt. Maar dat is in de vorige keren. Gelukkig niet nodig een week. en we gaan ervan uit dat het vanavond ook soepel loopt. Ja, laten we hopen inderdaad dat dat Uiteraard. zo is. Uh, mag u alles in beeld brengen wat u wilt? Uh, ja, we mogen de hele operatie in beeld brengen. Er hangt een uh, camera voor de grote operatieland die boven de operatietafel hangt. We hebben ook twee mensen in de operatiekamer. Dus ja, net als de vorige keer is weer de operatie van zeer dichtbij kunnen volgen. En ook uh, van begin tot eind. En het is interactief. Men kan ook uh, vragen stellen. En die worden dan ook tegelijkertijd in de uitzending behandeld? Ja, we hebben dus we hebben een paar artsen aan tafel. In die studio die we daar gebouwd hebben... We hebben dus ook contact met de opererende gynaecoloog. En we zullen die vragen over die verschillende artsen... en ook andere deskundigen. We hebben ook iemand van de Vereniging van Gynaecologie. We hebben uh, ook moeders, aanstaande moeders. We hebben mensen die verschillende soorten bevallingen hebben ondergaan. Dus we, hebben, we proberen echt net als vorige keren... proberen we behalve die operatie... echt heel veel medische informatie eromheen te geven. Vergeet niet... Dat per jaar in Nederland praktisch 30.000 keizersneders plaatsvinden. Dat mm. is de afgelopen jaren fors gestegen. Nou, ook daarover gaan we praten. Hoe komt dat nou? Uh, is dat wenselijk? Is het niet wenselijk? Nou, Daar lopen de meningen over uiteen. Dus, uh, we hebben in het verleden wel eens te horen gekregen. Nou, Wat is dat nou een operatie live uitzenden? Moet je dat nou wel doen? Maar nou, we hebben het wel gedaan. Met name ook om deze reden dat we er heel veel aanvullende zeg maar, voorrichtingen en informatie omheen kunnen geven. En de voorgaande keren hebben laten zien dat er heel veel belangstelling voor is. En dat de manier waarop we toen en veel kijkers... veel waardering hebben gekregen. Dus daar hopen we nu weer op. Ja, ben zeer geïnteresseerd. Sjall Groenhuizen, hartelijk dank. Succes vanavond. Dankjewel. En de uitzending is vijf half tien op Nederland 1. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Rusland wilde vorige maand tijdens de G20-top in Sint-Petersburg de afgevaardigden van andere landen spioneren. Dat meldt de Telegraaf op basis van twee Italiaanse kranten. Het Kremlin ontkent de aantijging. Tijdens de EU-top vorige maand in Sint-Petersburg deelden de Russen USB-sticks en opladers uit voor mobiele telefoons. Maar dat was geen gastvrij gebaar. EU-president Herman van Rompuy liet de cadeaus maar even controleren. Ja, en wat bleek? De kabels waren geschikt om computerdata te dicteren. Detecteren. Ook de Voxkant schrijft erover vanochtend. Nou, verzekeringsmaatschappijen die gaan alle claims over de stormstraden streng controleren. Verwachting is dat mensen oude schades aan auto's of huizen voorgoed proberen te krijgen. Volgens Metro zijn de schade-expertbureaus druk bezig deze oplichters te ontmaskeren. Een teamleider van de Limburgse politie is gisteren op non-actief gesteld. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt uit het corruptieonderzoek... rond de Roermondse politicus Jos van Rij... en projectontwikkelaar Piet van Polde. Dat schrijft de Limburger. En er wordt steeds meer gespijbeld, meer dan tot nu toe werd aangenomen. Strenger toezicht op basis- en middelbare scholen... leidde tot een explosieve groei van het aantal meldingen van schoolverzuim. In Rotterdam zijn er 30% meer spijbelaars. In Den Haag is er sprake van een verdubbeling. Staat vanochtend in het AD. Monsieur, monsieur Dupont. Kissekie ah, à Ah, een pakketje à interieur. Vous êtes content? Ah, mais aussi. Pardon? Toujours uh, FedEx. Ah, naturellement. FedEx. Hé, hey, zo kan het dus ook. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx.